Darter Michael van Gerwen heeft als eerste Nederlander de finale van de PDC Premier League gewonnen. De man uit Bokstol won in de O2 Arena in Londen met 10-8 van de favoriet Phil Taylor. Hij moest tijdens de wedstrijd een achterstand van 5-2 inhalen. De winst levert hem 180.000 euro op. Het weer. De komende uren wordt het vrijwel overal droog. Overdag veel wolken, maar in het noorden ook af en toe zon. Plaatselijk is een bui mogelijk en het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Als je nou in het Chinees een adres schrijft op een antwoordkaart... en je doet hem hier in de brievenbus, komt die dan wel aan? Dat is de vraag van Freek. En uh, mocht je een antwoord weten, bel dan even naar 0800 1121 of uh, mail naar nachtzuster Of Twitter via Nachtzuster. Of uh, neem even een kijkje op de chat, vinden we ook gezellig. En die is te vinden op omroepmaxnl slash nachtzuster. En dan gewoon even de chat aanklikken. Um, even kijken, Freek wil ook weten waarom een windje van een ander wel stinkt en een windje van jezelf niet. Weet ik natuurlijk niks van, maar Freek die, die zei dat, dat dat zo werkt. 0800 1121, als je daar een antwoord op hebt. Joop wil weten of mensen die bijvoorbeeld in blik op de weg onherkenbaar worden gemaakt, waarom hun stem niet ook onherkenbaar wordt gemaakt. En uh, Frans die vroeg zich af of bij een aanrijding de politie wel standaard checkt... of de persoon die uh, de aanrijding veroorzaakt heeft niet op dat moment aan het sms'en was. Of aan het bellen. Natasja wil weten hoe de hik ontstaat. Uh, Ellen kwam met dat verhaal over haar schoonzusje, maar die kreeg dus net al advies van uh, Erna. Maar mocht je nog tips hebben hoe uh, dat schoonzusje met een, uh, met een afwijking aan haar hart aan een uh, bepaalde fiets kan komen of een scootmobiel 0800-1121. En dan het liefst een beetje snel. Jasper wil weten waarom cafeïne niet te boek staat als verdovend middel. Ruud van Wijk heeft een zilveren riem van Jokja Zilver... en is op zoek naar iemand die er een beetje verstand van heeft. Hij vraagt zich ook af of het uh, nog iets waard is. En Robert Verkade sprak ik zojuist... en die wil weten waarom sommige kippen witte eieren leggen en sommige bruine 0800 1121 For too long years my head hurt bad so the doctor checked me and he shook his head he said i'm sorry to tell you but your body's outlived your brain He said, I know this doctor in New York, son, and he'll fix you right up with a brand new one. So the head doctor met me when I stepped down off of the train. He said, we had this bank robber killed last night. His body shot, but his brain's all right. I'll give you a transplant, boy, and you'll be okay. I got my new brain in, and I was feeling great. I went right back to Nashville with no headache, but something strange happened when I walked in the bank one day. I said, stick them up, everybody, I'm robbing this place. Drop all of your money in my guitar case. Don't nobody move and don't nobody reach for that door. A lady said, why, you're Johnny Cash. I said, no, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York. Now, the other night, Roy Acuff called me. He said, John, I'd like for you to do the opera. So I went out on the stage, but I couldn't sing. I got into half a verse if I walked the line and something snapped in this head of mine. I yelled, stick them up, give me your money, your watches and rings. Well, I called New York and talked to that brain quack. I said, Doc, I've got to have my old brain back. He said, I'm sorry there, Mr. Cash, but I can't do that. He said, I put your brain in a chicken last Monday. He's singing your songs and making lots of money. And I got him signed to a 10-year recording contract. Now, friends, if you see me walking down the street, remember what you see ain't necessarily me. And if I try to hold you up, don't pay me no mind. But when you got 10 bucks that you can blow, you ought to catch that Johnny Chicken show. He's doing fairs and concert dates all up and down the line.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 You should catch that Johnny Chicken show. Chicken in black. Johnny Cash, chicken in black. Naar aanleiding van de vraag van Robert Verkade: Die wil weten waarom sommige kippen witte en sommige kippen bruine eieren leggen. 0800-1121. Cor, Hallo, het is Igor. Igor, nou, dat is bijna goed. Ja, ja, ja. lijkt erop. Wat kan ja, ik voor je doen? Of, of jij voor ja. mij? Ja. Uh, ik heb net een nieuw paspoort gehaald en vroeg me af, je uh, moet, uh, moet een kleurenpasfoto inleveren, maar dat wordt, wordt zwart-wit afgedrukt. <laughs> Echt waar? Ja, ik, ik ken oh. geen tijdskaarten en paspoorten met kleurenfoto's. Dat weet ik eigenlijk niet. Dus, ja. Ik uh, heb net in, op mijn rijbewijs zitten een kleurenfoto. Een rijbewijs misschien wel, maar... Toch? Uh, toch? Ja, dan, dan ik ga ik toch twijfelen. En, uh, tegenwoordig worden geen zwart-wit foto's meer gemaakt, maar... Uh, ja, waar, waarom is dat eigenlijk? Jij, jij vindt, het vindt het eigenlijk een vans? beetje, beetje uh, weggooien van kleur? Ja, ik vind het een beetje dubbel. Uh, ja. en, en wat gebeurt er eigenlijk met die foto die de gemeente inneemt? Wat, nog een vraag dat waar blijft komen? die? Je levert de foto in en wat gebeurt ermee? Wordt dat bewaard in een basisadministratie of zoiets. Of, uh... Ik denk het wel dat ja. ze ooit de mogelijkheid nog willen hebben... om te kunnen checken hoe, uh, of, of, uh, of het nog bij elkaar past. Dat ze in een archief vol pasfoto's terechtkomen. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, en dan ook altijd die lelijke pasfoto's. Nou. Het is, op een of andere manier, ik snap dat niet. Volgens mij is dat nog een gat in de markt. Om mooie pasfoto's te maken. Als je, ja. als je een bedrijfje begint met een beetje uh, pasfotos waar je leuk op staat, dan kun je volgens mij helemaal binnenlopen. Denk ik hoor. Goed. Ja, misschien is daar wel een uh, Instagram uh, voor. Ja, maar dat mag natuurlijk weer niet, want dan, je moet, als je lelijk bent moet je ook lelijk op de pasfoto staan, anders is het verwarrend. Ah oh ja, nou, dat is in mijn geval ook het geval. Ja, nou ja maar bij mij weer niet. Ik vind, dat ik, dus, ja, ik vind dat ik met mijn stralende persoonlijkheid wel wat meer tot mijn recht zou kunnen komen op mijn rijbewijs. Met een beetje make-up en een windmachine. En wat Photoshop. En, goed, maar dat allemaal tezijde... Het was mij nooit opgevallen. Maar is het op je. Op je identiteitsbewijs of je paspoort. Ja, ze uh, ja, stelen de kleuren. Wat doen ze met die kleur? Maar het is waarschijnlijk ja. toch op een of andere manier nog steeds goedkoper. Zelfs in deze tijden waarop we een heel paspoort 3D kunnen printen, als we willen. Maar is het nog steeds, zeg maar, goedkoper om het in zwart-wit te doen? Dan, uh, ja. dan in kleur waarschijnlijk. Maar ja, ik weet het hologram, niet. Een hologram. Pasfoto, dat zou ook mooi wezen. Dat bedoel ik. Of gewoon zeg, nee, 3D, ja. ja. Ja, of een filmpje waarin je jezelf voorstelt. <tie> dat, je zo, dat je zo zeg maar. Zo, je paspoort. Pas, ah, ja, ja, ja. Ja. Zo, je doet je paspoort open en dan zeg je: Goedemiddag, ik ben Igor, ik ben uh, 34 jaar. En ik woon in een 42. Ja, en ja, dan ga je al, dan moet je ieder jaar kost. updaten, dat filmpje. Dat schiet niet op. Oké, okay, nee, waarom, uh, waarom uh, gebruikt de gemeente nog steeds zwart-wit in, uh, uh, in paspoorten en dergelijke? Paspoort. En wat, uh, wat gebeurt er met de oude foto? Waar, okay, is, waar is de foto? Dat was wel vraag, dus. Kost kort daar, 8 pas. euro, hè, of zo. Of misschien wel 11 tegenwoordig. 11 euro, ja. 11 euro voor vier, pa 8 vier 8 dezelfde euro. pasfoto's. Het mag, wel, het mag wel een paar keer over hoor. Want tegenwoordig met die geheugen, met het gaat in het geheugen en dan wordt het, open, dan wordt het weer weggegooid. Ja. Het moest drie keer over. Ja, vroeger, vroeger dat, dat, moest dat. je dan, waren ze al aan het knippen? En dan moest je nog zeggen, uh, sorry, ik heb mijn ogen dicht. Ja, maar ik ben nu ah, oh, al ja. aan het knippen. Ja, maar ik heb mijn ogen dicht. Nou dat. Heb... En wat wordt het, precies, het moet ook precies uh, uh, uitgelijnd zijn. Hè? Dus je oren moeten op de goede plaats zitten, precies in het midden. En dan hebben ze zo'n rasterprojecteers erover en dan uh, wordt het uh, wordt uitgesneden. Zo. Weet je wat ik dat... het allerergste vind? Daar word ik echt nou. een beetje verdrietig van hoor. Dat je, dat je niet mag lachen. Ja. <laughs> ik vind serieus dat de wereld daar een beetje minder mooi van geworden is, dat je niet meer ja, mag lachen bedoel, op je paspoort. Zo'n du du du duale ambtenaar, uh, die, die, die, die, die, wordt, ja, die wordt er misschien wel vrolijker van. Als, zou het uh, toch fantastisch zijn als iedere douane ambtenaar moet vragen, kunt u even lachen, want u staat ook lachend op uw pasfoto. Nu ja. zeggen ze tegen mij, kunt u even ophouden met lachen, want anders kunnen we niet zien of u op uw pasfoto lijkt. Het zou toch ja. veel mooier zijn als het andersom was? Kunt u allemaal in de rij even lachen? Dan kunnen we even. Dat is veel mooier. Even meteen een leukere dag. Nou ja, goed. Zwartwit. Uh, wit ik uh, terug naar de vraag. Ik ga mijn best doen, Igor. Dankjewel voor de vraag. Oké okay dan. Hoi. 0 Hoi. Dag 0801121. Leo van Stee. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik had een tip voor die mevrouw. In verband met die. Uh fiets met, met hulp, ondersteuning en, en eventueel een, een, een, een, een elektrische scootmobiel of, of hoe dan ook. Ja. Uh, ik zou die mevrouw een tip willen geven om contact op te nemen met MEE. MEE? Wie is MEE? Dat is een uh, landelijke organisatie die uh, uh, uh, mensen met uh, gezondheidsproblemen ondersteunt. En zij hebben ook uh, sociaal-juridische consulenten Hoppakee. die je dan ook helpen met uh, bezwaarschriften. En ja, die hakken eigenlijk de hele dag met, uh, met dit bijltje. Hartstikke goed, Leo, dankjewel. En ja, ik weet niet waar die mevrouw woont. Ik ook niet. Oh. Nou ja, Mee um, um, heeft in iedere regio een iets andere naam. Oh. Ik, ik, ik woon zelf in Amsterdam en dan heet het Mee, Amstel en Zaan. Ja. Maar ja, als die mevrouw in Overijssel woont, zal het iets anders heten. Maar het begint allemaal met Mee. Dubbel e. Nou, dan een beetje eigen initiatieven en een beetje zoeken. Dat mogen we ook best van mensen nog uh, eisen. Dus hey, Mee. Ja. Dankjewel, Leo. Oké. Okay, je... Fijne nacht. Hoi. Ja, eens gelijk. Hoi. Dik. Hallo, goeienacht. Goeienacht, ik het is, Ja, inderdaad. Het is allemaal een geraamde tijd uh, terug. Oh. Ik, weet niet, ik, weet, ik weet niet in ongeveer of je dus gaat op uh, beantwoorden van sommige dingen. Maar ik heb ooit eens daar een uitzending van je geluisterd. Daar was het een mevrouw. En die vroeg een plaat van, van, van, van een muziek van percussion. En dat heb ik hier nou even. Zal ik hem even aanzetten? Luister. Ja. Oh ja. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik weet het nog. Ja. Nou, ik heb dus uh, geruime tijd gevaren. Ja. En uh, op Zuid-Amerika. En dan kwamen we ook van in Peru en uh, Chili. En daar kocht ik altijd dit soort plaatsen. Wat leuk. En uh, nou goed, en oh, het is eigenlijk een beetje achteraan, denk ik. Want op een gegeven moment denk ik, nou zal ik bellen, zal ik niet bellen. Nou. Toen op een gegeven moment bekroop ik me dat dan al een keer. En ik had, van de week had ik nog weer de pick-up weer een beetje in orde gemaakt. En ik oh. had dan met, met ons kind, dus dat ik dan weer een beetje jouw plaat, een beetje dit dat. Oh, wat dus, leuk. Toen dacht ik op een gegeven moment: denk, Nou, zal ik een poging maken? Denk ik dan op. Nou, wat lief. Ja, ik weet het, maar. Kijk, maar ik heb echt geheugen als een vergiet. Het is echt verschrikkelijk. Maar nou, die hoor, hoor, mevrouw. Hoor, die... hoor, hoor, hoor. Ja. Ja, het is een geweldige plaat, joh. Ja, maar jij hebt er herinneringen bij. Maar goed, nee, maar die mevrouw, die heeft uiteindelijk gevonden wat ze zocht. Oh. En sterker nog, ja, ik heb hem weken in mijn tas gehad en net nu heb ik hem weer thuis. Maar sterker nog, ze heeft, ze heeft een cd'tje gekopieerd en naar mij opgestuurd. Oh, okay. En in principe sluit ik na een uitzending de vragen af, want anders blijven sommige dingen eindeloos door en Vooral gaatjes in t-shirts. Maar, maar, maar ik vind het wel echt super lief van je. En ik vind het ook een prachtig beeld dat je zo midden in de nacht even schetst van uh, iemand die nog daadwerkelijk plaat op een pick-up legt. Ja, ja, ja. Nog een klein stukje, Dick. Oké, okay. komt ie hoor. Oh, dat is een mooi einde. Oh, komt ie. <laughs> Verschrikkelijk mooi. Ja. Maar, en, en um... Heb jij ook die van, uh, van Hugo Blanco denk jij, of weet je dat ook niet? Nee, die was het niet. Ook oh, was het niet. Dat heb ik onthouden. Okay. Wat zit je nu, uh, wat was het, uh, Hugo? Uh... Hugo Blanco hij is yeah. Arpa dus je draait nu nog het verkeerde ook? Hoezo? Nou, die was het niet. Oh, die... oh, dat... <laughs> dat herinner ik me nog. Daar kwam iemand mee, oh, maar dat was het niet. Oh, dat is echt handig. <laughs> ja, maar het geeft niks. Nee. Ik vind vond... het heel lief. Ik ja. vond het wel even grappig. Heb je ook buren, Dick? Ja, zeker. Nou, sterkte. Hoezo? hoezo? Nou, omdat je om kwart over drie s'nachts. <laughs> nee, ik, heb heel... ik, heb, ik hou de telefoon voor de, voor de, voor de box. En ik ja, heb... dat kan best. Ik slaap boven en ik ben beneden. Dus, ah. he. Nou, hé, hey, dankjewel. Ja, dat valt allemaal wel mee. Gelukkig, hey. daar ben ik blij. fijne he. uitzending, hè? Ja, dankjewel. Jij ook. Hoi. Hey, Dag. Daan Lagedijk. Hallo. Hallo. Hallo. Ja? Ja. Cool. Ja. Ja. Is... Ja. Nee. Ja? Jij dat ja. toch? Ja, ja. Ja, dat is verkeerd denk ik. Nee. Nee? <laughs> oh. nee het ligt volgens mij aan de oorlelletjes. Oh, daar was ook iets mee, ja. Maar ah, wat was wat? er ook weer mee? Ja, sommige kippen hebben witte oorlellen en andere bruin. <laughs> en dat is ook de kleur van de ei. Ja, want het is natuurlijk onherroepelijk met elkaar verbonden dat als je een ei legt dat dat in de kleur wordt van je oorlelletjes. Nou, dat heb ik gezegd. Dus met alles geleerd vroeger. Ja, ja daar was ook nog iets mee. Ja. Want wij hadden ook kippen. Ja. En die hadden allemaal witte oorlelletjes. En dan kon je in die, die legde witte eieren. En als het echt 100% waar is, dan kan ik, dat weet ik niet. Maar... Nee, maar ik vind het ik vind prachtig dat je het zegt. Maar volgens mij waren het niet oorlelletjes, maar die lelletjes ja. onder de kin. En dat is zo, zo, zo he, dat is hetzelfde idee. Nee, want oorlelletjes zitten aan je oren en in principe zitten je oren niet onder je kin. Het, ik nee, weet niet wat voor kippen mee. jij had, maar... Nee, maar kippen hebben geen oren, hè? Nee, dus zou het heel onlogisch zijn als er lelletjes aan zaten. Ja... Dus ik, ik denk dat ze het voor het gemak dan ook gewoon lellen noemden in plaats van oorlellen. Dat is in mijn geheugen oorlelletjes geworden in de ja, jaren. Ja, dat zou heel goed kunnen, want het is een logische samentrekking met het woord lellen. Goed, eh... Uh, maar in ieder geval, witte en bruine of meer roodachtige lellen leiden tot witte of bruine eieren. Ja, zoals Barnevelders die hebben donkere lellen. Ja, zie je, ja, dat is zoiets was en, het. Ja. En we uh, hebben die dingen, die, die, die, die, die krielhoenders, die zijn er veel meer uh, lichter en die leggen veel eerder uh, witte eieren. <laughs> Ik vind het nu al de quote van de nacht. Barnevelders hebben donkere lellen. Zo. Ja, dat is, ja, dat is ook de grootste kip hoor. Ja. Dus, en dus ook grote lellen, of, niet, of juist kleine lellen, dat kan ook. Ja, maar ze leggen allemaal grote eieren. Oké, okay, grote eieren, nou, dan hebben ze ook grote lellen hoor. Er dus vast, vast, ja, dat... zit vast verband tussen. Dat zijn weer slechte broeders. Dat, dat, ja, waardeloze broeders, snel afgeleid hè? Ja, daar moet je altijd een paar krielkippen erbij hebben, want daar kan je dan de eieren van de Barnevelders bij leggen. En we zitten zo'n kleine krielkip op zo'n grote Barnevelder ei? Ja, maar daar hebben ze geen last van. Nee, dat is oké. Die blijven zo. op het nest. Ja. Goed, Daan, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En een uh, hele fijne dag met veel eieren gewenst. Ja, dat komt wel goed hoor. Oké, okay, dag. <lacht> Hoi, Henk. Hoi, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, dat pot met die kippen. Bruin en witte eieren is gras bepaald. Oh, gelukkig. Uh, maar ik had een antwoord op uh, de vraag van als ik nou een Chinese adressering geef in Chinese tekens, Het uh, ja? maakt niet uit welk Chinees karakter ik schrijf, het kantonees of het Huidige Chinees. Chinees, ja. wat die brief dan aan? Ja. Jawel, die brief komt aan. Het is ongelooflijk. Maar en hoe dan? Het is in de postwet. Ja, dat is nog eens handig. Ja, laat, ik, laat ik het u vertellen, Astrid. Ja, maar heel even. Ik denk ja? dat het een gebed zonder eind wordt. Nee hoor, het is heel kort. Nee, Henk, Henk, Henk, ja? Henk. Zou er een mogelijkheid zijn dat we een iets betere verbinding krijgen... waardoor het niet lijkt alsof je met je hoofd in een kartonnen doos zit? Dan, dus, ja, dan stap ik even uit bed naar mijn kamer. Is het nu beter? Veel beter. Ik de, wat heb jij een dempend bed, joh. Ja, dat ja, klopt. Ja. Uh, nou, ik ben in mijn huiskamer. Nou, uh, uh, uh, een brief, welke taal dan ook opgesteld, ja. komt altijd aan. Zij ja. het dat het wat langer duurt. Mocht de portreterij het niet kunnen uitvinden, gaat het naar een apart centrum, posten restanten. Ja. Daar wordt uitgezocht en ontcijferd waar die brief naartoe moet. In het uiterste geval wordt de brief geopend. Oh. Wordt er bekeken of er nog iets uit te halen is. Mocht hij dan nog niet te adresseren zijn aan de bestemde persoon... of terug te sturen naar de afzender... dan wordt hij uh, uh, gecontroleerd vernietigd. Wauw. Dus als, dat is vastgelegd in de posterijwet. Goed zeg. Dus de meeste Westerse landen hebben een posterijwet. Ook maar, als het adres niet komt, hoe weet ik dit? Maar, mijn, ja, ouders, ja, ja. mijn ouders die hebben ooit een brief gekregen. Daar stond geen plaatsnaam op en geen, uh, uh, wel een huisnummer. Nou woonden wij op de Aquariusstraat, Burgemeester Aquariusstraat. Ja. Daar is er maar één van in Nederland. Ja. Aquariusstraten zijn er genoeg, maar Burgemeester Aquariusstraat is er maar één van. Ja in het dorpje Halen in Limburg. Nou, op Aquariusstraat, burgemeester Aquariusstraat nummer 30... werd die bus, de brief bezorgd, maar wel enige maanden later. Oh! En men heeft dat uitgezocht. Dus, hè, we hebben dat toen nagegaan, gegaan, dat is al jaren terug. Eh, ik woonde toen ook bij mijn ouders. En zodoende ben ik erachter gekomen dat dit vastgelegd was in de posterijwet. Wauw. Ik heb wel eens een brief gekregen waar alleen maar op stond... nachtzuster Hilversum. Dat vond ik echt heel bijzonder. Ja, dat klopt. Nou, dat ben je dus bekend bij de posterij ondernacht, huh? Overigens, uh, witte en bruine eieren is vast bepaald. Ja, dat klopt. Ja, en die eieren is... interesseren me toch helemaal niet? Ik zit midden in het postverhaal. Maar, ik... okay. maar Henk, ja? wat ik me heel even afvraag, hè, stel je even ja? voor. Je zit in een postsorteercentrum. Mm -hmm. uh, de computer die doet zo pff, Want die spuugt die brief uit. Ja, die, ja, die brief is onleesbaar. Het ja. adres test, de computertje kotst hem uit. Dan gaat hij ja. naar een meneer toe. Die ja. zegt, oh, ik spreek vier talen, maar geen Chinees. Ik leg hem op het vakje, weet ik niet. Ja. Zot er iemand anders op, die ja. zegt, oké, okay, ja, dit is een bijzonder geval. Gaat in het vakje bijzondere gevallen. Ja. Gaat naar het centrum toe waar ze dus uh, de post die onbezorgd, die niet bezorgd kan worden. Ja. Uh, uh, en daar wordt het dus uitgezocht. Dus maar er gaat... dat moet dan iemand daar zitten die het verschil kan zien tussen Chinees... En Japans. En uh, ik weet het niet zo goed, dat lijkt Arabisch voor mij. Wat? Ze doen daar echt het uiterste om een schone verbranding te houden. Ongelooflijk. Het een Engels spreekwoord dat men echt het uiterste doet om die brief te bezorgen. Kan ik daar werken? Ik wil daar graag werken. Lijkt me fantastisch. Nou, ik weet niet hoe, hoe goed het gaat met de post. Nou, is op zich mijn Chinees niet te goed, heel slecht. Lopen. maar Dat geloof ik. Niet ik te goed, als... Nee, dat is zo. Ik denk, ik, denk, ik denk dat er geen vacatures meer bij zijn. Nee, maar misschien dat... dan een vrijwilligerspoeltje... die dan zeg maar een stapeltje brieven krijgt... waar alleen maar op staat... Tante Jacoba, harder um, zou... harde gerijp. Ik... Ja, ik zou de luisteraars eens uh, oproepen... om uh, dit soort brieven in elkaar te gaan samenstellen... keurig te fracteren en uh, eens een keer uh, op de bus te doen. Kijken wat er gebeurt. Dus iedereen nu thuis een brief op de post wil doen... met alleen ja, om... maar nachtzuster. komt nou... Ook ja. onze buitenlandse uh, mensen, gewoon in het ja. Swahili, in het Kantonees, in het Chechens. Maar we Fahili, komen er nooit achter, achter hoeveel er op de post gegaan zijn. Dat is een beetje jammer. Nou, je hebt toch een e-mailadres? E ja, e ik moedig mensen gaan e-mailen dat ze een brief nee, nee, op de post nee, nee, hebben. Nee, Astrid, als iedereen die een brief op de bus doet, jou nou het programma even een e-mail zet. Ja, ik heb een brief gepost ja. in het Swahili of in het Chichens, Ja, Dan kun jij log bijhouden, nietwaar? Ja, prachtig. Het ja, lijkt me heel mooi. Ik denk dat okay. niemand... Ik heb hier laatst wat witte papiertjes opgehangen... om te kijken wat mensen er dan op gingen schrijven. En het resultaat was dat de briefjes verdwenen zijn. Dus ik ben bang dat dit ook niet echt een follow-up krijgt. Montage. Maar ik vind het idee prachtig. We gaan dit doen. Dankjewel, Henk. Alsjeblieft. Hoi. Mooie Hoi. Uitdaging. Hetzelfde, denk ik. Ja, pas. Ja, <laughs> ja, precies. Deze is ook lastig. Die komt dan ook in het centrum. En dan een brief aan zijn moeder. Toch gepest om die dan maar... Aan de vlieger te winnen. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd acht jaar oud, mijn schaart. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehad. Na zijn valsen fietsen, treinen. Nee, daar keek hij niet naar om. Want een vlieger was hem alles.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 Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan een vlieger. je brief vind ik vast arme vliegen tot zij hem ontvangt zij die ik mis ik heb hier een brief voor mijn moe. Uf, very it Ik weet het niet. Als die naar China moet, is een vlieger niet de beste methode. Maar een mooi verhaal blijft het wel. De vlieger van André Hazes was dat. 0800 1121 Is het nummer dat je kunt bellen als je weet hoe de hik ontstaat? Of als je weet waarom cafeïne niet op het lijstje verdovende middelen staat? Als je verstand hebt van Jokia Silver. en Eens even kijken. Als je weet waarom uh, de foto op ons paspoort in zwart-wit staat en niet in kleur. En wat er dan met de Gebeurt die je inlevert bij de gemeente. En eens eventjes kijken. Frans wilde weten of uh, bij aanrijdingen wordt gecheckt... of de veroorzaker niet toevallig net sms'jes aan het sturen was. En waarom een windje van een ander stinkt en dat van jezelf niet... heb ik maar laten vertellen door Freek. En Joop, of je stem onherkenbaar gemaakt moet worden... als je gezicht ook onherkenbaar wordt gemaakt voor een televisieprogramma 0800 11 Twee, één. Um, Diana? Jo? Hallo, goeienacht. Hoi, goeienacht. Zeg het eens. Ach, sorry, ik uh, weet het uh, van het Jokja-Zilver. Oh, heb je er verstand van? Ja. Hoezo dat? Uh, ik heb mijn hele leven lang uh, gewerkt in de jubileusbranche. Kijk, en er komt wel eens dat Jokja-Zilver voorbij, begrijp ik. Ja. Mm, yeah. Vertel. Zilver, um, nou... Uh, laat ik beg beginnen met Jokja zilver. Ja. Is 800 duizendste. En dat klinkt natuurlijk weer heel raar. Nee hoor. Nee? Nee. Maar wat is dan, ja. wat is dan de 200000 duizendste? Nou, nee. Um... <coughs> Sorry. Voorzichtig. Zilver, um, we hebben eerst gehalte en tweede gehalte zilver. Ja eerste gehalte is 925-duizendste. Dat wil zeggen dat 925% zilver is. Ja. En het moet altijd gemengd worden met iets. Ja. Om het wat steviger te maken. Dan heb je 835 .000. Ja. Dat is dus een, dat is tweede gehalte zilver. Ja, en wat, maar wat zit er dan bij? Uh, daar wordt uh, koper en. Ja, en. en uh, nou, ik denk andere. Uh, dat metalen. weet ik dan niet precies, maar andere metalen bij gedaan. Okay. Maar dus vooral koper. En dat Jokjo zilver, dat zit in die tweede categorie? Nee, dat is 800.000ste. Oh, dat is nog net iets minder dus dan 800, die tweede dat, categorie. Ja, dat is dus. Ja, okay. precies. En in, in principe in Nederland mag dat geen zilver heten. Oh. Maar, als uh, want, want uh, uh, even kijken hoor. Uh, Ruud die belde dat hij een riem heeft... Uh, ja. gemaakt van, van dat zilver wat dan geen zilver mag heten maar Jokja zilver heet dus dan eigenlijk toch weer zilver heet maar, Ja, maar het is dan Jokja zilver Maar dat kan dan best nog iets waard zijn of niet? Tuurlijk is het wel veel waard Omdat het natuurlijk ook nog eens een keertje uh, iets moois kan zijn, behalve dat het uh, dus niet langer. Ja, maar als je het zou smelten blijft er toch nog 80% zilver over Oh ja, ja Jij wil, hey, jij wil het meteen het smelten nou ja, ik denk dan, uh, als je er niks mee kan... Ja, maar misschien is het wel heel verschrikkelijk mooi. Ja. Nee, nee Diana, dat denk ik niet, denk jij. Een riem. Je gaat een zil... Wie draagt er nou een zilveren riem? Nou, als dat een, een mooie jogja zilveren riem met vogeltjes. Het klinkt op zich wel oh, mooi. Oh, ja, nou, ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan is het een kunstwerk en dan is ja. het waarschijnlijk veel meer kunstwaarde dan zilverwaarde. Kijk. Dat inderdaad. En maar wat zou het waard zijn? Nou, ja, dat weet je niet. Dan moet je weten hoe, hoe zwaar het ja, is. En dat soort dingen. hoeveel zilver zit er eraan? Ja, precies. Dat weten we natuurlijk niet nee, als maar, we niet weten wat het is. Waar staat die riem uit? Oh ja. Nou, daar zit is, wat in. Is het een gesp? Ja, of is het een hele nee, riem? Nee, dat die een op... volledig zilveren... Dat is lastig buigen, maar het kan wel. Ja, nee, precies. Nou, ik heb uh, er dus... Uh, in de goud-zilverbusiness gewerkt en ja. ook uh, uh, en ja, ik weet niet of je weet, maar fijn goud dat is dus 999,99% ,99 goud. Ja. Dat is echt zo zacht. Ja. En dan hadden, die, die kregen we per kilo binnen. Ja. Maar dat is bandgoud. En ik heb eens een keer inderdaad een hele dag met een kilo goud, uh, goud echt, dat kun je dan uitvouwen, dat kun je gewoon vouwen. Heb je zitten kleien? En dat is echt zo geestig. <laughs> en dan heb ik echt gewoon een riem om me heen gedaan: een gouden riem. Kijk! En dat was, uh, dat was, nou, dat was nog in de tijd van de grond, maar dat was toen de tijd al 60.000 gulden waard. Oei! <laughs> oh, dat is niet onprettig. En, en, Nee, het was maar voor echt, iemand die ja. net heel smalend doet over een zilveren riem... zit je daarna te vertellen dat je zelf een gouden riem gekleid hebt. Nou, dat was op mijn werk. Ja, ik dat is mee. Je moest nadenken. hem weer inleveren. Je hebt hem niet nu nog steeds om. Nee, <lacht> Wel, dat begrijp ik. Nee, goed. Iedereen <lacht> voelde... Ik had er echt een hele mooie een leuke beetje van gebogen. Want, want puur goud... Ja. En net zoals puur zilver trouwens. Dat is zo zacht. Daar kun je van alles mee doen. Nou, dat klinkt in ieder geval heel interessant. Maar ik denk dat de vraag van uh, Ruud in ieder geval uh, beantwoord is. Dat heb je ja. goed gedaan, Diana. Dank je wel. En, en wat was nou... Kun je dat nog nakijken? Want ik kan alles ik, uh, nakijken. Ik, ja. Ik had op de allereerste vraag... Ja. Over uh, die of je stem onherkenbaar gemaakt moet worden. Nee, <laughs> nee, nee, die niet. Oh. <laughs> Posten, Chinese tekens. Ja, zo. Dat zou ook leuk zijn, maar één nee, um, van de eerste vragen, daar had ik ook een antwoord op. Waarom een windje van een ander stinkt en van jezelf niet? Lijkt nou, me echt iets voor jou. Nou, nee, nee. daar zou ik... Dat zou ik... <laughs> nee, nee. Of je bij een aanrijding gecheckt wordt of, de, of degene die uh, de, de aanrijding veroorzaakte zat te sms'en? Nee, dat ze nee, hem ook niet. Zeg, veel e meer eerste vragen heb ik verder niet hoor. Uh, de hik? Ja, de hik. Ja, natuurlijk. Ja, de hik. Ja. ja de hik is kramp in je middenrif. Zo eenvoudig is het. De hik is kramp in je middenrif en die kan door allerlei dingen veroorzaakt worden. Bijvoorbeeld een te strakke gouden riem zou kunnen, maar ook te snel of, uh, of uh, te snel eten of te slecht kouwen of allemaal dat soort toestanden. Ja, nou ja. dat soort dingen inderdaad. Of uh, droog, uh, iets te droog eten. Oh ja, veroorzaakt ook kramp in je middenrif. Ja. Nou, dankjewel nou, Diane. Ik weet, ik weet niet of het kramp veroorzaakt, maar ik krijg er altijd wel de hik van. Ja, maar je zegt net zelf dat de hik kramp in je middenrif is. dus. ja. Dus veroorzaakt. Iets, ja. iets te droogheid, dan, dan krijg ik dus de. Dank je wel, Diane. Oké, okay, Astrid. Fijne Dag nacht, nog Dag. Hoi. Hoei. Doei. Jos Meijers. Hallo. Hallo. Dag, Astrid. Hi. Goeienacht, of Goedemorgen. Oh, eh. wat je wil. Ja. Uh, nou ja, goedemorgen. Ah. Um, ik heb uh, opmerkingen over uh, twee onderwerpen. Nou, kom maar door. Um, nou, uh, ik, ik begon eigenlijk uh, de, de tussenpersoon over uh, die postfoto's, uh, maar allereerst over uh, die postwet, uh, ja. of de ja. zoals die andere uh, meneer zei. Uh, dat werkt alleen bij uh, PostNL zo, want PostNL is de oude PTT en uh, zij moeten aan uh, die voorwaarden voldoen. Ja. En die gaan inderdaad vrij ver. Maar er zijn tegenwoordig ook uh, zoveel andere postdiensten, ik werk uh, bij een van die alternatieve uh, postdiensten, uh, ja. alternatief zeg ik. Maar het, is, uh, ja, het valt onder uh, WSW-verband. Nou, wij werken niet op uh, die manier. Wij kunnen dus ook niet uh, alles. Jullie gooien het dus, gewoon weg? Uh, nou, uh, wij doen wel veel. Ja. Wij proberen wel uh, ontzettend. Uh, veel om uh, toch dat uh, poststuk op de plek van uh, bestemming te krijgen. Maar dat lukt maar, eigenlijk nooit. Uh, dat, uh, ja, <laughs> mensen kennen eigenlijk uh, nou, alleen uh, post en hel, zo, uh, zoals dat, uh, nee, dat is zo. heet. Ja. Maar uh, die andere opmerking over uh, dat paspoort en die pasfoto. Ja. Nou, Enerzijds, de overheid uh, stelt ontzettend veel eisen. Aan een pasfoto, maar dan uh, begrijp ik helemaal niks van het feit dat er een meneer het klaar heeft gespeeld. Hij uh, lacht niet, het is echt waar. Ja. Om met een vergiet op zijn hoofd ja. op de foto uh, te gaan, het is echt waar. Ja. Um, uh, uh, ik, uh, ik begrijp één ding niet. Uh, nee. Oh, van de ene kant uh, wordt het niet geaccepteerd dat je lacht op een foto. Dat je echt uh, gewoon voor je uit moet uh, kijken. Ja. Maar, uh, die man uh, krijgt dat er doorheen. Maar van de andere kant, uh, uh, ik zou wel eens aan die meneer uh, willen vragen: gaat hij ook met dat vergieten <laughs> op straat? Ja. Dan gaat hij ook zo solliciteren? Nee, maar goed, als jij met jouw lievelingsrode trui met het opgeborduurde rendier op je pasfoto gaat, wil niet zeggen dat je in je lievelingstrui met het opgeborduurde rendier op vakantie naar je gaat, natuurlijk. Nee. Dat, dat, dat niet. Maar, Want als je uh, een vergiet op je hoofd hebt, dan wil je de volgende dag misschien wel weer een fluitketel of een konijn ja, op je hoofd. Nou, ja. ik, ik weet wel waar dat vergiet voor staat, dat is een of andere beweging die die enge sektes een beetje wil bestrijden en daar kan ik dan ook wel begrip voor brengen. Ja. Uh, ik vind het een beetje belachelijk. Uh, de overheid moet gewoon één lijn trekken. En, uh, geen en vergieten? Kan... Hm? Geen vergieten? Nee, geen vergieten. Uh, als, ja, inderdaad, uh, als er één met een vergiet komt, uh, wie weet wat ik, wat ik op mijn hoofd... Voordat je het uh, weet, heb... we hebben we allemaal iets op ons hoofd in ons paspoort. Dat ja, zou natuurlijk uh, de spuigaten uitlopen. Uh, ja, dat ja. Uh, lijkt me inderdaad... Uh, niet zo verstandig. Maar, mij, uh, mij lijkt het wel wat, ik zou oh, zeggen. Ja, <laughs> ja ik, ik weet niet of je. Ja, Europa kom je er ook wel uit, maar uh, veel verder kom je niet, denk ik. Denk je niet? Met een vergiet op je hoofd? Nou, uh, <laughs> <laughs> ik, ik zou uh, zo geen land. Ja, <laughs> er zijn gekke landen in de wereld, maar uh, ik zou uh, geen land ter wereld uh, weten waar je maar. Wat zo'n ding op je hoofd uh, binnenkomt. Ja, en maar, je kunt het er ook niet op gokken. Want als je terug wordt gestuurd, dan is het ook weer zo'n hele onderneming. Ja, dat is een alleen manier. maar om met een vergiet op je hoofd, op de pas... Ja. Op de pas... Ja. Maar uh, je ja, had het zelf erover dat uh, op jouw rijbewijs een kleurenfoto staat. Ja, ik ga nou een beetje twijfelen. Nou, nou, ik kan... Uh, ik, uh, ik, uh, ik heb even zelf uh, gecheckt. Ik heb een bromrijbewijs. Ja. Dus is in principe hetzelfde. Daar staat het... Uh, in zwart-wit en in, uh, ja, in puntjes. Dus in feite oh, ja. is dat negatief. Als je het tegen het licht houdt, zie je daar je foto nog eens een keer. Maar dan in uh, puntjes. <laughs> dat is ook een veiligheidskenmerk, uh, natuurlijk. Oh, ja. Het is uh, zwart-wit. Oh, hè, wat teleurstellend. Nou, dankjewel Jos. Oké, okay, graag gedaan. En een goede nacht of ochtend, net wat je wil. Ja, nou, nou dat is ik voor vier. Goed zo. Nou, dus, Oké, okay, fijne ochtend dan. Bedankt. Dag, dag Jos. Dag. Dag. dag. Boys, zo is dit op Radio 1. Je wel hoor. I've got a picture of you on my mind. Het jongensbandje met onder andere Ronan Keating was dat Boyzone. 0800 1121, dat blijft het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet op een uh, vraag. Bijvoorbeeld, waarom cafeïne niet te boek staat als verdovend middel. Of um, uh, eens even kijken of je weet uh, of de politie checkt. Of degene die een aanrijding veroorzaakte, niet toevallig zat te sms. Of dat altijd gecheckt wordt. En waarom een windje van een ander stinkt en een windje van jezelf niet. En Joop wil graag weten uh, of je stem ook onherkenbaar gemaakt moet worden als je verzoekt om niet herkenbaar in beeld te komen bij een televisieprogramma. 0800 1 1 1. Ad Ad nacht. goeienacht. nacht, Astrid. Hallo. Eens in de zoveel tijd dan bel ik me als trouwen luisteraar. Oh, gewoon omdat je er zin in hebt? Nou nee, dan heb ik een antwoord. Oh nee, dat is altijd heel welkom, <lacht> mensen met een antwoord. Ja, ja zeg meest, het dus. De meeste vragen heb ik geen antwoord, maar soms is het iets wat me raakt en dan uh, weet ik wel een antwoord. Nou, vertel dat is eens. Over uh, de kleur van het ei. Ja. Ja, want uh, het klopt natuurlijk wel dat de witte en de rode lellen dat die de kleur aangeven. Maar hoe komen ze daaraan, natuurlijk? Ja, nou, dat is nog eens ja, een goede dat is, toevoeging. Dat wordt, ja. dat, dat wordt echt gefokt. Oh. De, de kippenfokkerij die kan zodanig uh, combinaties van rassen maken dat ze kunnen uh, zorgen dat de kippen een, een wit of een bruin ei leggen. Dus als ik denk van nou, het is voor Pasen wel handig als ik vooral witte eieren krijg, dan ga ik een kip fokken met een witte lel. Ja, dan moet je ook nog zorgen dat hij rond Pasen die uh, eieren legt. Ja, hij legt toch altijd eieren en de eieren nee, blijven dat... best lang goed. Ja, dat, wel, maar een kip legt niet altijd eieren. Wat is hen het dan voor dwarslicht kippen? <laughs> nee, dat is nou eenmaal... Uh, een kip uh, kan nou, als je het over het hele jaar telt, uh, tegenwoordig met de moderne fokkerij... Het ja. kan zo wat 300, 320 eieren per jaar leggen. Per twaalf maanden. Nou ja, ik vind als een kip 320 eieren in een jaar legt... dat hij toch wel ja. bijna altijd een ei legt dan. Nou ja, dan heb je nog altijd 40 dagen dat hij niet legt. Maar is dat een soort zomerstop? Of zijn dat 40 uh, nee, dagen dat verdeeld de, over de natuurlijke, het jaar? Natuurlijk, dat is de natuurlijke aanleg van een kip. Oh. Ja, en nou dan kun je, kun je dat heel erg sturen... en dat doet de moderne kippenhouderij die stuurt dus wanneer dat de kip uh, moeten leggen althans uh, wanneer ze de hoge productie moeten leggen en dat is dus ook wat die bio-industrie dus zo, uh, aantrekkelijk maakt om het uh, om te zorgen dat die kippen veel eieren leggen en hoe doe je dat hoe stimuleer je een kip om meer eieren nou, te leggen om voor de gek te houden uh, als je hem in verduisterde kooien zet ja en je geeft hem uh, 20 uur licht en uh, vier uh, of twintig uur licht en vier uur rust. Ja. En je zet daarna het licht weer aan. Denkt die kip: hey, het is weer de volgende dag geworden. Ik ga oh weer jee. Een, een ei leggen. Oh, wat een toestand. Dat is de moderne kippenhouderij. Maar heeft een kip dan niet even tijd nodig om op te laden? Krijg je dan niet Ja, het... nou zeg ik het heel extreem, maar de, de verhoudingen liggen iets anders. Maar, ja, men maar men wel de Op, een beetje... een, op, uh, op een, uh, vijf, zes dagen verdient men een dag. En kun je dan niet, maar kun, krijg je dan niet kleinere eitjes? Zo'n kip dat moet het ook, dat ook helemaal ook bij elkaar ook, kalken? Uh, de grootte van de eieren wordt bepaald door de lengte, het aantal eieren dat de kip legt. Hoe ouder dat de kip wordt, of hoe meer eieren dat je legt, hoe groter dat het ei wordt. En hoe minder dat je gaat leggen. Dus in het begin leg je veel en dan zijn ze iets kleiner. Oh. En dan uh, als je wat ouder wordt, dan. Uh, en dan kan je nog proberen om uh, nog, want na zoveel tijd, na twaalf maanden, dan is dat een beetje uitgewerkt. Dan legt een kip nog, dan, in het begin legt hij elke dag. Ja. En na uh, uh, 200 dagen legt hij nog om de andere dagen. Nee. En, en als je het gemiddelde uittelt, dan komt hij dus op die 300 eieren per, per jaar uit. En hoe oud wordt een kip? Uh, nou, dat ligt aan de, wat er, uh, de, de ouder ermee wil. Ja, hoeveel ja. honger je hebt, wil je zeggen. Maar meer, ja, hoe hij, oud kan uh, een kip worden? Als hij nog productief is, hij daalt langzaam naar eens in de drie dagen een ei. En dan later eens in de vijf dagen nog een ei. En dan is het niet meer rendabel om een kip te houden. Oh ja. Dus uh, dan zegt uh, zo'n kiphouder, ik wil nieuwe kippen hebben. Want uh, dus gemiddeld is het tussen de twaalf en de veertien maanden en dan houd je ermee op. Oh. Maar, maar als je, stel dat je een kip verder niet zou beperken, hoe oud kan die dan worden? Oh, well, heel oud. Echt? ja. Dan kan je een kip zes, zeven, acht jaar laten worden. Dat, oh, is, ja. dat is mogelijk. Maar hij stopt elke keer een paar maanden mee leggen. Ja. Dus uh, ja, en dan begint hij weer opnieuw. God. En die paar maanden vallen in, een, in de donkere periode. Ja. Dus in de maanden november tot februari ja. is de natuurlijke aanleg van de kip zit in het ritme. Ja. Legt hij het minste eieren. Dan heeft hij een beetje een winterdepressie. Ja, nou ja, dat is gewoon. Uh, ja, dan moet weer, dat is gewoon uh, de natuurlijke. Uh, ja, hij broed, uh, Hij legt eigenlijk eieren om te broeden. Maar wij Precies. halen ze weg om ze ja. op te eten. Maar dan komt hij dus waarschijnlijk, uh, dan komt hij waarschijnlijk rond Pasen weer goed op gang. Want daarom is ja, de ei een beetje ja, het symbool ja, ja, geworden ja, ja, van ja, en, de vruchtbaarheid. Dan je na 12 en, maanden, en dan kun je weer proberen om een tweede leg te krijgen. Als het er een dabel is. Dus sommige uh, ouders doen dat, een tweede leg zorgen. Uh, dus het Twee maanden rust, dan beginnen ze te, het licht weer wat langer te laten. En dan denkt die kippen, het wordt voorjaar, ja. ik ga weer eieren leggen. Ja, het is de hoogste tijd. Ja, ja daar, ei, ei, ei. daar is ook uit voortgekomen dat we met Pasen eieren eten. Hè? Precies, dat, is het voorjaar. dat zei ik net. Ja, ja. nou <laughs> eigenlijk is het gewoon gekomen. een eitje. Eh? Nou ja, ja. en uh, nog een hele kleine aan, uh, aanvulling. Ja. Mensen moeten niet denken dat bruine of witte eieren lekkerder zijn. Oh, want hoe de ijs maakt, ligt aan het voer dat hij krijgt. Oh ja, dat herinner ik en niks me ook om. nog. Ja. Nou, heel goed. dankjewel, Ad. Ja, Ja gedaan. Dank ja. je was er als Met de kippen die... bij. Ja, ja. <laughs> ja. Goeienacht, hè. Doeg, <laughs> doeg. Anja. Hallo, goeienacht. Hallo. Dag, Anja. Ik had een vraag over het zonfestival. Ja, yes. <laughs> ja. Nou, uh, ik, het is mij dus opgevallen, dat hebben ze al een paar keer gezegd... dat Turkije, Polen en ja, nog een paar landen... Dat die doen niet mee. mee doe. nee. En ik vraag me af, wat is de reden dat ze niet meedoen? Ja, het zal wel geld zijn of niet? Nou ja, het kan ook een andere reden zijn. Of zij denken, ja weet je... uiteindelijk stemt toch, stemmen toch al die, uh, uh, uh, die uh, Oost-Europese landen op elkaar... dus waar doen we het eigenlijk voor? Ja, maar ja, Turkije was best wel populair. Ja, die deed het goed altijd. Ja, waarom? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk jammer dat ze niet meedoen. Ja, ik, dus, dat, ik, nou, ik was op een gegeven moment... Ik vind wel... Nu, als er dan iets minder uh, landen meedoen... Dan is het dan... Ik, ik word er altijd zo moe van. Nee, dat maakt me eigenlijk geen moe uit. Want weet je, tussen jou en mij gezegd en gezwegen... We maken natuurlijk geen schijn van kans. Nee, ja, sorry. Dat moet je niet zeggen. Nee, maar dat zegt ik doe helemaal niets af aan de kwaliteiten van Anouk. Oh. Maar we maken gewoon geen schijn van kans. Het nou, ik denk daar die eerste vijf. Ach, scheid toch uit. Ja, echt waar? Ach, we maken echt. En ik weet zeker dat we volgend jaar nog ineens een halve finale hoeven te doen. Oh, dit wordt echt zo'n domper voor jou. Nee. Dit wordt oh, huilen met de pet op. <laughs> Ach. Nou ja, ik hoop het van harte, want ik had, je had me moeten zien dinsdagavond. Ik zat tegen het plafond van de slaapkamer van, van ultiem geluk. Dit klinkt heel raar, maar ik was zo blij. Ik ook. Ja, ongelooflijk. Ja, het was spannend. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk... Het draait, allemaal geen, het draait niet om het liedje. Het draait niet om wie het zingt en of diegene kan zingen. Dat draait het allemaal niet om. Het draait gewoon om... Ja, wie welke idioot waarop stemt, daar gaat het om. Ja. Het is, het, het, eh, jij denkt toch ook niet van... God, dat liedje uit Rusland, dat was nou eens echt mooi. Daar ga ik op stemmen. Tenminste, nee, nou ja, in, niet. ik niet. Uh, België stond niet in, uh, zeg maar, de favorieten. Maar nee. die is wel doorgegaan. Ja, met het, met het liedje Love Kiels. En dat vind ik ook wel een leuk liedje. Ah oh, Ja, ja. Nou, ik vond vooral de zanger heel leuk, maar Love Kiels... Ja, ook. <laughs> hij, dit, dit, ja, dan goed. We kunnen lang of kort over discussiëren, het liefst lang, maar... Um... Nou ja, we spreken wel elkaar weer, weer een keer en ja, dan zo kan nog het wel een keer over. Love Kiels... Ik, ik, ik, ik zal eens kijken of ik hem heb. Ik denk het eigenlijk niet, het staat nog niet in de computer... en ik ga straks eerst disco draaien, maar ja, je weet het niet. Uh, de vraag is, waarom doen Turkije, Polen en Portugal... weet ik even uit mijn hoofd, niet mee dit jaar met het Songfestival? Nou, dat weet ja. iemand vast wel. Dankjewel, ja. Anja. Oké, okay, nou, fijne uitzending nog. Ja, en sterkste zaterdagavond, hè? Ja, gaan we doen. Of sterkste zondagochtend. <laughs> Doeg! Oké, okay, doei, doei. Hoi. Piet, Piet de Wit... Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraagje, of vraag je eigenlijk. Een, als je een rotonde nadert, ja. Ben je, rijd je zelf ook auto? Ja. Als je een rotonde nadert, ja. Ja, dan kijk je naar links. Dan komt er iemand hard aanrijden op die rotonde. Ja. En die laten we altijd voorgaan. Ja. Waarvoor doen we dat? Ja, want op een rotonde heb je geen voorrang, maar op een... Hoe heet zo'n andere... Op een rotonde heb je voorrang. Op een rotonde heb je voorrang. Maar je nadert die rotonde. Ja. Dan kijken de mensen naar links. Ja. De weg. Ja. En dan zien ze iemand aankomen rijden, hard aanrijden. Ja. En dan blijven ze stilstaan of zelfs aankomen rijden stoppen. Ja. En die andere rijdt gewoon door, de rotonde op. Snap je wat ik bedoel? Nee. Je nadert, je komt bij een rotonde aanrijden. Nou, dat, dat deel heb ik onder controle. Ik kom bij ja. een rotonde aanrijden, ja. Ja, dan kom je zachtjes naartoe rijden, ja. ja. Op de rotonde rijdt niks. Nee. Maar van links. Als oh. Als je iemand aanrijden, hard aanrijden, ja. dan blijven stoppen wij. Ja. Omdat die auto dan de rotonde opdendert en gewoon ja. voor je langs weer verder gaat. Ja. Je mag er zelf toch oprijden dan, want die rotonde is tot de vorens uh, weg. Je hoeft er niet te wachten tot aan van links die de hard aan komt rijden... Dat hij de rotonde op denkt en dan weer afgaat. Maar op het moment dat hij op de rotonde rijdt, heeft hij toch voorrang? Ja, dan heeft hij voorrang, juist. Juist, maar alle mensen, en dat zie je overal, ja. zien ze wel links aankomen rijden, komt die 80-hard rijdt die rotonde af. Ja. Ze blijven staan wachten totdat hij voorbij is. Ja. Hij moet de rotonde nog op. Ik kan ervan toch die rotonde op rijden dan? Ja, maar het is. Ja. Ja, maar doordat het een rotonde is, kun je kun je nooit zo goed inschatten hoe snel je zelf die draai gevonden hebt. Ja, als ik helemaal op je rotonde ben, rijdt, ja. Ja. dan zit ik op die, die voringsrotonde zit Ja, ik dan. Maar je zou dus omdat kunnen je... zeggen, degene die op dat moment links de rotonde oprijdt, die rijdt tegelijkertijd met jou de rotonde op. Dus dat moet makkelijk kunnen. Nee, nee, nee, nee. Oh. Hij, hij, hij is nog ver weg. Of ja. ver weg. Hij is nog niet bij die rotonde. Ja. Maar omdat je hard rijdt, Ja. Stoppen de mensen gewoon, ja. Ja, die van rechts komen? Die stoppen gewoon. Die, die wachten gewoon tot hij erop is en er weer af is. En dan gaan hun erop. Oh, zo. Terwijl hij nog verder weg is. Moet je maar opletten. Ik ga erop letten, maar heeft het er niet gewoon mee te maken dat je in principe, of je nou voorrang hebt of niet. Uh, ja... Ja, op de grond neem je voorrang, neem ik aan. Ja, maar Almiaap die zei altijd: iedere andere weggebruiker is gek. Dus je weet, je weet nooit wat iemand anders gaat doen... dus is het, zijn we niet gewoon een beetje voorzichtig met onze lak? Nou ja, dat is het. Als je knop rijdt, dan klopt erop vanachter. Hè? Precies, weet je wat een gedoe dat is? Het zijn is. Ja, ja, dan is het zijn fout. Maar ja, je moet toch je auto weer uit laten duiken en overspuiten... Ja, en de ja, verzekering en eigen risico. En, uh... Ik rijd erop dus dan, uh, dan stop je wel. I dus, uh, inderdaad, dan kun je <laughs> iets meer risico's nemen, Piet. Daar zit wat in. Ben je, ben je geladen, Piet? Ik heb geladen, ja. Oh jee, ik heb nog maar 1 minuut 44. Zullen we Raad wat hij ja, rijdt ja. spelen? Wat zegt u? Heb je misschien even, uh, even tijd om Raad wat hij rijdt met mij te spelen? Ja, is dat, ja dat ken ik niet als even maar. Ja, het klinkt misschien als een onheerbaar voorstel, maar de hele clue is dat je gewoon alleen maar ja of nee zegt. Ja, oké. Okay. Dus jij, je, bent, je zit in een vrachtwagen en je, je hebt lading bij je. Ja, dat klopt. En raad wat hij rijdt is in principe het idee dat ik dan raad wat er in die laadbak zit. Ja, oké, okay, probeer maar. Ik heb nu één minuut acht. Dat gaat me nooit lukken, maar dan doen we het snel. Kun je het eten? Ja. Oh, o, o, o. Uh, doe je dat iedere dag? Nee. Oh. Ja, diegene wel die het, uh, die het uh, krijgt wel, ja. Oh, maar jij niet. Is het brood? Nee. nee. Is het uh, fruit? Nee. Is het groente? Nou ja, wat erin zit, dat weet ik niet. Het is medicinaal. Laat ik het op oh, het alleen maar mee zeggen. Oh, zijn het medicijnen? Ja, het, is me het zijn geen medicijnen. Het is voeding op ja. medicinaal gebied. Wortels? Nee, nee, nee. Oh. Ik weet, het, het, het, het is van een bekend uh, babyvoedingsbedrijf. Oh. Dus, uh, maar wat is het nou gewoon? Medicinaal. Uh, me uh, voeding voor uh, in ziekenhuizen, voor uh, mensen die... Uh, die zwak zijn. En oh, zo en, uh, Oh, daar was ik nooit uitgekomen. Maar gelukkig ja. maar hebben we nog maar 10 seconden. Dus dat lukt me. Maar goed dat je het even zei, Piet. Ik wens je een goede rit. Ja, oké. Okay, Voorzichtig op rotondes, hè? Ja, oké. Okay. Oké, okay, hoi, hoi. hoi. 0800 1121. Zonder voeding heet dat volgens mij.